11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat waarschuwingen over voedsel... eerder en vollediger doorgeven. Dat heeft een woordvoerder gezegd in het tv-programma Kassa. Uit onderzoek van Kassa bleek dat de NVWA vorig jaar meer dan 90 meldingen kreeg... dat er iets mis was met voedsel. En in meer dan de helft van die gevallen plaatste de NVWA... de waarschuwing laat of helemaal niet... De NVWA is niet verplicht om het publiek te waarschuwen, dat is een taak van de fabrikanten. Toch belooft de organisatie nu dat de website het centrale informatiepunt wordt voor consumenten.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 De VS, een bondgenoot van Ethiopië, veroordeelt het uitroepen van de noodtoestand. Amerikaanse ambassade stelt dat het antwoord op de demonstraties meer vrijheid moet zijn en niet minder.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 Tennisser Roger Federer heeft de finale bereikt... van het ABN Amro-tennis-toernooi in Rotterdam. In de halve finale versloeg hij de Italiaan Andreas Seppi. In de finale neemt Federer het morgen op tegen de Bulgaar Dimitrov. Die won eerder vandaag van de belg Goffin, Die moest opgeven vanwege een oogblessure. In de eredivisie heeft koploper PSV gelijk gespeeld tegen SC Heerenveen. De PSV verloor een 2-0-voorsprong na een rode kaart van Spits Lozano. Het werd uiteindelijk 2-2 tegen de Vriezen.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 Binnen zit Max van Bezel. Zouden we anders geen referendum kunnen houden over de vraag... of we een referendum moeten houden over de afschaffing van het referendum? Een hele goede avond. Welkom bij Het Oog op Zaterdag met... Onze soldaten laten aan de hele wereld zien... dat we alles opofferen om ons geloof, onze vlag en ons land te beschermen. Dat zijn Turkse imam in Hoorn tijdens het vrijdaggebed gisteren. Heeft de lange arm van Erdogan nu ook West-Friesland bereikt? Hij was in zijn lange loop aan wethouder, staatssecretaris... fractieleider in de Tweede Kamer en burgemeester... en omschrijft zichzelf als Joods, sociaaldemocraat, Groninger... Europeaan en ook wel Nederlander... Met Jacques Wallage praat ik over zijn autobiografie... Het Land Achter de Heuvels. Het is een macabere tentoonstelling, brillen, schoenen... en andere voorwerpen uit Auschwitz. Madrid heeft de primeur, maar daarna reist Auschwitz... not long ago, not far away, de hele wereld over. De samensteller Robert-Jan van Pelt is hier. En we vieren weer een verjaardag. Het NAP bestaat 200 jaar. Nou, Dat is erg feestelijk, maar wat is het eigenlijk, dat NAP... En eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 17 februari. Ouders kunnen via een leerlingvolgsysteem bijna live meekijken met de cijfers en het gedrag van hun kind op school. De kinderombudsvrouw maakt zich daar zorgen over. Kinderen geeft het heel veel stress. Ze, ze kunnen niet meer hun eigen leven leven op school. De leerlingen hebben er om andere redenen bedenkingen tegen. Als je onvoldoende houdt, dan zien ze dat opeens zitten. Je wil niet dat ze dat zien, maar dan zien ze het wel. Je kan ook nooit spijbelen, want ze weten dan ook je roosters. Ik heb niet gezegd dat, je, dat er zo'n app bestaat... want ik heb niet echt goede cijfers zeg maar, op dit moment. Ja, spijbelen. Uh, spijbelen, ook een kwestie van privacy, vind ik. De schoolleiding vindt het belangrijk om ouders dagelijks op de hoogte te houden. Maar niet alle ouders vinden dat nodig. Ja, dat vind ik overdreven. En ik vind het ook wel jammer. Je geeft het kind ook niet meer de mogelijkheid om heel blij thuis te komen... van, uh, oh, ik had vandaag een negen. En kleef kleven juridische bezwaren aan, zegt de kinderombudsvrouw. Je kunt dit eigenlijk zien als ja, het contact tussen de school en een kind. Ja, en daarvan moet je je afvragen of ouders daar zomaar in mogen kijken. Daar moet je echt afspraken over maken. Met de nieuwe privacywet op komst, in mei gaat die in zullen scholen extra zorgvuldig moeten worden in wat ze delen. Hoe ga je om met foto's op de website en uh, social media? Je moet expliciet toestemming van ouders hebben om dat te publiceren. De wet geldt bijvoorbeeld ook voor de sportvereniging... of een bed-and-breakfast, zelfs als je maar twee kamers hebt. Je hebt telefoonnummers nodig, bankgegevens... want het moet toch allemaal betaald worden. Uh, we hebben het druk genoeg met ondernemen. Maar daarnaast moet je die hele papierwinkel wel bijhouden. De politie ziet het nieuwe stroomstootwapen... als een welkome aanvulling op de middelen die ze al had. Afgelopen jaar werd het wapen ruim 300 keer gebruikt. Meestal alleen om te dreigen, maar 65 keer in het Echi. Een verdachte krijgt dan een elektrische shock. Maar je moet ook, los van het inzet van de taser... ook kijken naar onze alternatieven. Als je de taser niet inzet en je moet bij wijze van spreken... met 5, 6 man iemand op zijn nek springen... kan de gevolgen kunnen vele malen groter zijn. Ja, de ervaring met de taser is vervelend, maar... Nou, neemt u maar van mij aan als ik zou moeten kiezen als verdachte en ik moet of getaserd worden of ik krijg een hond. En dan wist ik wel waarvoor ik koos. En dat was wel de taser. Er zijn ook tegenstanders van de taser, onder meer vanwege de gezondheidsrisico's. Amnesty International heeft er al herhaaldelijk tegen geprotesteerd. We zien nu dat de taser heel vaak in situaties wordt ingezet. Waarbij er geen sprake is van een levensbedreigend risico. En dan zet je dus een gevaarlijk wapen in, met de kans op misbruik, in situaties waarvoor het helemaal niet is bedoeld. Ben je lekker aan het cruisen voor de kust van Australië? En dan wordt je vakantie vergaald door een ruzie in de familie van maar liefst 25 man. De ruzie duurde maar liefst 9 dagen. De aanleiding kon niet kleiner zijn. Er was iemand op een slipper van iemand anders gaan staan... en na een paar flinke vechtpartijen was de maat vol. Toen voerde de politie hen af naar het vaste land. Hey! En dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Volgens de Telegraaf werd gisteren in een moskee in het West-Friese Hoorn... de Turkse aanval op de Koerden in Syrië een heilige oorlog genoemd. Ook werd het martelaarschap verheerlijkt. De preek van de imam zou door Turkije zijn gedicteerd, schrijft de Telegraaf. Maar dat wordt door de Nederlandse afdeling van Dianet... het Turkse godsdienstministerie weer ontkend. Nou, Hier in de studio zit Tel Sounier, hoogleraar antropologie... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... en gespecialiseerd in de islam in Europa. Welkom, meneer Sounier. U deed eerder onderzoek naar uh, Dianet. Uh, leg eerst even uit wat Dianet is voor de goede verstaander. Ja, Dianet is een, is een overheid. Het is een van de grootste overheidsinstanties van Turkije. Uh, die eigenlijk alle zaken rond religie regelt. Uh, dus uh, imams zijn in dienst bij Dianet, zijn dus overheidsdienaren. Uh, ze geven materiaal uit, ze geven uh, adviezen. Um, en ze zijn de organisatie is opgericht in 1924 als een. Uh, ja zeg maar een, een waakhond voor de scheiding van kerk en staat. Ja, Dat is een seculiere organisatie hè? de tijd van uh, ja dat is nou ja goed maar dat is ze heeft natuurlijk in de in de loop van de jaren heeft het uh, steeds verschillende vormen aangenomen maar dat was de oorspronkelijke uh, ja, doel van de organisatie en onder Erdogan nou, die, zeg maar, die het is nog steeds een staatsorganisatie. Imams zijn dan nog steeds in dienst. In begin jaren tachtig zijn ze dus ook in het buitenland. Onder andere in Nederland, afdelingen opgezet. Um, en de imams die hier in, in Moskeeën uh, uh, werken, die, die worden betaald door de Turkse staat. Dat zijn dus Turkse overheidsdienaren nog steeds. Um, en ja, dat is, laat ik zeggen, dat is wel het soort van controlemechanisme. Uh, uh, de, de, de link via religie die, uh, die uh, contact met, uh, met, met onderdanen hier. Uh, nou, zeg maar. Vormgeeft en, uh, en ondersteunt. Hoeveel moskeeën ja. zijn in Nederland bij. die je net aangesloten hebt? Uh, ja, iets meer dan 140. Uh, dat zijn allemaal plaatselijke moskeeën. Er is een, er is een Nederlandse afdeling van. Uh, van dat presidium, die is verbonden. is een onderdeel van de diplomatieke dienst. Dus het, is een, uh, het, het, het zit dicht tegen de overheid aan. En uh, van oorsprong was het tamelijk centraal, werd het, uh, werden ook, ook de vrijdagpreken... die werden in, uh, in Ankara geschreven. En die werden als het ware uh, uh, uitgedeeld aan, aan uh, imams in moskeeën in plaatselijke moskeeën. Dat is, uh, een aantal jaar geleden is dat wat versoepeld. Maar je ziet tegelijkertijd op dit moment wel... dat, dat uh, doordat het regime in Turkije aan het... Uh, nou ja, zeg maar. De, de, de teugels aan het aantrekken is, steeds verdere controle van wat er gebeurt. Zeker als het gaat om de oorlog in Syrië en zo en de bemoeienis van Turkije. Uh, nou ja, dat, haar, dat, dat die controle sterker is geworden. Dat is absoluut waar. Ja, ja want als je zo'n bericht in de Telegraaf leest, is 1 en 1, 2. Uh, een imam in Hoorn roept op tot de jihad. En de Telegraaf schrijft dan, nou ja, dat is geïnspireerd door Ankara. Ja, nou ja, kijk, twee dingen om te beginnen. Ik heb, die, ik heb die preek niet in het Turks gehoord. Ik, ik heb alleen de, het de Nederlandse... heeft de Nederlandse opname van gemaakt. Ja, ja, maar zij zeggen daar de heilige strijd. Of zij daar het woord jihad gebruiken. Maar nou ja, het woord jihad heeft een, uh, heeft een, een, een vrij algemene betekenis. Uh, net als martelaar. Dat is ook een, iets wat heel makkelijk gebruikt wordt. Dus het is niet, een, het is niet iets heel, uh, heel specifieks anders dan anders. En het feit dat er, als dat zou gebeurd zijn... en, en, en de, dat daar steun wordt gevraagd voor eh, die aanval in Afrin in, in, in Noord-Syrië. Ja, ik kijk daar eerlijk gezegd niet zo van op. Dat is, dat, dat is wel vaker gebeurd. Het is een van de dingen die net eigenlijk altijd heeft uitgedragen, is zeg maar de Turkse versie van de islam uitdragen. En die was altijd verbonden, ook met liefde voor het vaderland. Een goede moslim is ook een goede vaderlander... en die, die steunt uiteraard de strijd. En als je weet dat in Turkije op dit moment... eigenlijk elke vraag die er wordt gesteld over die inval in Afrin... Eh, dat dat al wordt beschouwd als kritiek... en nou ja, daar kan je voor opgepakt worden... Het zou niet ondenkbaar zijn, ik weet het niet. Kan het, is, het niet... is toch een akelig idee dat dat in Nederland dan ook gebeurt. Jawel, maar, maar, maar de, de, kijk, de, die, die, die band via Dianet met die moskeeën, met die aangesloten moskeeën, uh, dat is al uh, in, sinds 1983 zo, hè, toen, toen hier een afdeling van Dianet kwam. En wat ik net zei, aanvankelijk was die, was die controle sterker. En die is minder geworden, maar nou ja, dat, dat, dat, dat wisselt ook. Tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten dat lokale moskeeën... Uh, in Europa ook steeds meer zeggen van... nou ja, uh, uh, uh, jullie weten in Ankara niet... Uh, wat hier de situatie in de wijk is. Dus, dus laat ons dat zelf bepalen. Dus je ziet ook een beweging uh, uh, daarvan af. Maar tegelijkertijd... Worden de tegels uh, ook aangehaald? Ja, nou ja, is het, is het, is het idee dat je, dat je niet alleen maar uh, let ik zeggen puur met religie uh, uh, bezig bent... maar dat daar ook, uh, dat ook verpakt is in een verhaal over uh, de band met het, uh, met het moederland... of het vaderland, hoe je dat dan ook wil noemen... Ja, dat is eigenlijk van alle tijden geweest. Dus dat vind ik niet, niet heel opmerkelijk. En als je het over strijd hebt... dan valt al heel snel dat woord eh, jihad. Maar ik vind, dat, ik vind het te kort ja, door de bochten. Maar als je het combineert met Koerden... met. Met de situatie in Syrië, dan kan dat toch niet alleen om jihad als liefdadigheid gaan? Nee, nee, nee, maar ik denk dat die, die, die, uh, die preek die uh, kennelijk door, door Dianet op een gegeven moment zo van dat: dit was de vrijdagpreek en die ging over liefdadigheid. Ik, ik kan dat niet nagaan, ik weet dat niet. Ik bedoel, Daar zou ik toch meer informatie over mee willen hebben. Maar wat, wat ik wil zeggen is... Um, dat vaderlandsliefde verpakt wordt uh, in, in, een, uh, laat ik zeggen, in een islamitische... Hè, in een religieuze preek, dat is, dat, niet is niet iets, dat is niet helemaal niet nieuw, nee. Minister nou. Koolmeister, de nieuwe minister van Sociale Zaken en Integratie... neemt het wel heel serieus. Hij wil onderzoek laten doen naar die preek... Hij noemt het nu al zeer ernstig en wil niet dat hier de Turkse jihad... ik citeer de minister nu, wordt gepredikt. Wat nou, kan de minister überhaupt ondernemen? Uh, uh, niets. Want uh, kijk, zolang, zolang de minister... ik ben geen jurist, maar de, zolang uh, in zo'n zo preek niet iets wordt gezegd... wat uh, wettelijk niet is toegestaan... Uh, dan zie ik niet in waar de minister zou kunnen ingrijpen. Zolang de vrijheid van godsdienst is, uh, uh, kun je daar weinig mee. Maar nogmaals, ik, ik, ik, ik denk ook: uh, ik ben absoluut geen vriend van de huidige regering. Maar tegelijkertijd denk ik: je moet ook niet uh, te snel denken: van hier is iets heel nieuws aan de hand. Uh, he, de, uh, het feit dat daar in Afrin. Uh, iets wordt gedaan, dat daar Turkse troepen zijn... Ja, dat, is, dat, is een, dat is een soort van sentiment... wat ook onder, onder mensen met een Turkse achtergrond hier uh, sterk is. Dus dat dat, dat, dat dat op een gegeven moment ook in preken naar voren komt... nogmaals, ik vind dat niet zo... Uh, ik vind dat niet zo bijzonder. Het is niet iets nieuws. Het is niet een, een trendbreuk of iets wat je, wat je eerder niet. Het. het is eigenlijk al heel oud. Dus uh, wat dat betreft. Nou, ik ga de iemand van tot scherp in de gaten houden. <laughs> en ik dank u. Telsen J, hoogleraar antropologie aan de Vrije Universiteit. Graag gedaan. Als je ouders uit Puerto Rico komen en je bent zelf opgegroeid in New York... klinkt je muziek ongeveer zo. Ray Barretto en The Deeper Shade of Soul. Het land achter de heuvels. Zo heet het boek van Jacques Ballage dat aanstaande maandag verschijnt. Politiek als ambacht is de ondertitel. Het zijn politieke memoirs, maar Ballage kijkt ook terug op zijn jeugd... en zijn Joodse achtergrond. En hij is hier. Welkom, meneer Ballage. Goedenavond. Zullen we het eerst even over Ruud Lubbers hebben, die deze week overleden is? Want u heeft nog eens een derde kabinet gezeten. Zeker. Zeker. Hoe en herinnert ik, u zich hem? Nou, ik beschrijf in het boek dat hij eigenlijk uh, heel erg uh, kort aan de bal voetbalde, in die zin dat hij echt hielp. Dat hij dat heel objectief deed. En ik heb heel, echt hele goede herinneringen. En ik, ik, ik ben ook met het beeld van wollig en, en, en ongrijpbaar. Uh, ik vond hem van binnen, dus in het, in het werken in het kabinet... juist behoorlijk scherp en to the point. Uh, het is natuurlijk wel een man die hele grote verschillen van mening moest overbruggen. En daar kwam volgens mij ook die, uh, dat taalgebruik vandaan. Want hij moest al die vleugels in het CDA bij elkaar houden. Ja, en kabinetten met, met politieke tegenstanders uh, uh, heel houden. Maar ik, heb, ik, ik vond hem, ik vond hem uh, betrokken... Vond hem eigenlijk activistisch op een hele, hele voor mij herkenbare manier. En uh, ja, ik denk dat hij tot de, tot de grootste van de Nederlandse politiek behoort. Als u de verschillende overeenkomsten tussen Ruud Lubbers en u zelf moet schetsen. Maar u zegt al activistisch. Ja, dan, dan, dan leken we op elkaar in dat activisme. Ik denk dat ik scherper voor ogen heb wat voor soort samenleving ik op termijn zou willen hebben. Dus dat land achter de heuvels, zoals de titel van het boek is. Want hij was gaat... meer van de, het probleem van de dag oplossen en... Hij, er was, geen pragmatisch, grote hij was pragmatisch. En, en ik, ik denk wel dat hij, dat hij een idealist was, omdat hij um, uh, gruwde van, van uh, het conflict, van, van elkaar wegduwen. Uh, ik, ik denk dat ik, als ik kijk naar mijn wethouderschap in Groningen, maar ook naar mijn staatssecretariaat... Um, toch meer bezield was van een aantal hele concrete idealen... Eh, zeg eh, gelijke kansen en zeg eh, een samenleving waarin waar je vandaan komt... er niet toe loet. Dat je ook best immigrant mag zijn. Bijvoorbeeld. Uw boek is een pleidooi voor idealisme in de politiek... en een ja, pleidooi tegen technocratische politiek eigenlijk. In uh, welke van al die fasen van uw uh, bestaan in de publieke sector... heeft u dat idealisme het, uh, het best kunnen botvieren? Nou ja, dat, als je kijkt naar het werk van een burgemeester... dan staat dat het dichtst bij de mensen... en kun je dus het beste reageren op wat er gebeurt. Ik vertel het verhaal van de daklozen in Groningen... die als het dan heel hard ging vriezen van mij gewoon van de straat moesten. Ja, dat is heel praktisch uh, werk waar je iets voor mensen doet. Voor de lange termijn... Uh, he, dus, dus wat voor soort onderwijssysteem wil je hebben, of wat voor soort stad wil je hebben, is het staatssecretariaat natuurlijk. En wethouderschap, uh, dat, dat stond heel dichtbij mij. Je, je, je moet het onderwijs zo inrichten dat het toekomstbestendig is. Dat, dat het, het, wat je. Wat je he, dus de red race, waar we net even in de uitzending zo over hoorden, van, van cijfers en van van systemen, we hebben wat dat betreft, een, een red race gemaakt van het onderwijs. En ik heb me mijn hele leven verzet tegen het idee dat. Dat het niet in de allereerste plaats een pedagogische opdracht zou zijn. De eerste, dus dit vertaal ik als staatssecretaris van onderwijs, was het mooiste in al die jaren? Nou, nee, ik heb mij, ik heb mij het meest thuis gevoeld in het burgemeenschap van Groningen. Okay. Hey. De, e de eerste twee hoofdstukken van het boek gaan over jeugd in Groningen. Uh, de oorlogsachtergrond van, van uw ouders... en over de prestatiedruk die uw moeder u oplegde toen u klein was. Nooit applaus en bloemen staat er. Altijd werden de prestaties verwacht, eigenlijk zonder beloning. Hoe kwam dat? Ik denk dat ze uh, fundamenteel onzeker is geworden... door wat uh, mijn ouders is overkomen in de oorlog was. Heel veel uh, joden, dat is overkomen in de oorlog. En dat ze daarna het idee had... Uh, als je nu maar je best doet, als je nu maar diploma's hebt, dan ben je veilig. En de, de bittere ironie is natuurlijk dat de, de echte veiligheid... Die, die met het bestaan samenhangt, die, die zit niet aan een cijferlijst vast. Het helpt wel als je een goede opleiding hebt. Maar ik, ik, ik heb het achteraf, en daarom heb ik het boek ook zo geschreven... Eh, toch wel ervaren als um, je, je probeert de onzekerheid die je zelf hebt... Uh, daar probeer je kinderen voor te behoeden. Maar het gebeurt op een manier waardoor wij zelf ook weer uh, onzeker werden. Want ja, elke keer opnieuw die prestatie leveren, dat geeft geen zelfvertrouwen. Mijn ouders leefden in gestolde tijd, schrijft u. Ja, zij, zij, dat was van voor en van na de oorlog. En na de oorlog, uh, zeker mijn moeder, kon eigenlijk niet genieten van wat er wel goed ging kon successen niet vieren... kon eigenlijk bij alles wat er gebeurde niet loslaten... Uh, dat de ouders waren vermoord, dat een belangrijk deel van uh, de familie was vermoord. En je, je, je, Het heeft mij, en dat heb ik geprobeerd te beschrijven in het boek... Uh, heel veel uh, tijd, energie en, en ruimte gekost om mijn eigen spoor te trekken. Ik geef het voorbeeld van, van de Vietnam-demonstraties in de jaren 60... Uh, waar, ik, waar ik net als... Iedereen eigenlijk geschokt was van wat daar gebeurde door de ja. Amerikanen. Maar dan kwam ik thuis van zo'n demonstratie. En dan zei mijn moeder, maar ze hebben ons wel bevrijd. En dat was, dat was ook waar en dat kon je ook begrijpen. Maar tegelijkertijd was dat geen antwoord op wat er daar in Vietnam gebeurde. De Amerikanen hebben ons wel bevrijd. Ja. U, zegt, uh, u schrijft dat uw moeder eigenlijk permanent over de oorlog praat... en uw vader er altijd over zweeg. Wat was het prettigste voor een klein jongetje? <laughs> dat is een goede vraag. Um, ja, ik, ik was daar zo aan gewend dat ik me die vraag eigenlijk nooit gesteld heb. Uh, ik vond het wel heel moeilijk dat ik nooit hoogte kreeg van hoe erg mijn vader het vond. Uh, zijn oudste boer deed oorspronkelijk de zaak... waar hij dan later met zijn jongste boer de verantwoordelijkheid voor kreeg. En ik probeerde erachter te komen wat voor man het was. En dan zei ik, wat, wat voor man was zo pa? En dan zei hij eigenlijk alleen maar, harde werken, harde werk. Nou, weer die prestatiemorale. Ja, maar in dit geval was het, was het Groningskort, zal ik maar zeggen. Hmm. Ik moet zeggen dat ik heel veel herken uit mijn eigen Joodse jeugd. Zoals Isra Meijer het ooit heeft genoemd. We waren allemaal jongetjes die alles wat onze ouders hadden meegemaakt... goed moesten maken. Dat was bij u ook zo? Ja, maar met, met een toevoeging. Dat zinnetje wat er achteraan komt bij S.G. Namelijk de tijd die stil stond en hem liet begaan. Met andere woorden, het kan niet. Je kunt wat hen is overkomen niet goed maken. En dat heeft bij mij heel lang geduurd. Voordat ik me realiseerde dat ik weliswaar prachtige opstellen schreef op school. En dat ik uiteindelijk in allerlei opzichten maatschappelijk succesvol was. Maar dat dat niet hielp voor wat hen was overkomen. Maar je hielp het ook niet als u belde met... Moeder, ik ben wethouder geworden. Ja. Moeder, ik ja. ben kamerlid geworden. Nee, want zij ze heeft, ze heeft op enig moment toen ik haar belde, was ze trouwens al zelf al uh, erg depressief aan het eind van haar leven. Oh. Maar toen meldde ik haar op en zei van... Ma, je spreekt met de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen. En toen was het even stil en toen zei ze... Pas op risjes, antisemitisme. Pas op antisemitisme. Ja, pas op antisemitisme. Steek je hoofd niet dat, boven het maaiveld. Dat zelfs. is het eerste wat er, wat er. En dan kun je dus ook niet genieten. En dan helpt dus succes ook niet. Hè. Dus het is, een, het is een perpetuum mobile van, van uh, elke keer proberen uh, wel hun leed te verzachten. En uiteindelijk moeten vaststellen dat dat maar beperkt kan. U schrijft, en dat verbaast me. Uh, die jeugd heeft me uh, onzeker gemaakt, kwetsbaar gemaakt. Zo heb ik u eigenlijk nooit gezien. Ik heb u altijd gezien als ja, iemand die juist een erg haantje de voorste was. Ja, en zijn en, en woordje zo goed kon doen. Hè? Ja, ja. ja maar dat is ook waar. Maar het andere was ook waar. Ik heb, ik heb geprobeerd in dit boek uh, ook kritisch te, terug te kijken. Niet alleen naar mijn eigen gedrag, maar ook naar mijn eigen handelingen. He, je bent niet altijd, uh, uh, je, als je terugkijkt, ben je niet altijd tevreden. En ik vind, zo'n boek heeft alleen maar zin. als je ook over uh, dat, dat die 50 jaar in de publieke dienst. Uh, zelf kritisch kunt zijn. Dat maar wanneer was u onzeker? Ook in uw loopbaan? Uh, ik, ik denk dat voor mij heel erg gold dat je uh, pendelt: je pendelt tussen uh, de fractie en het kabinet. Je pendelt uh, tussen, tussen thuis en school. En dan ben je dus eigenlijk nergens helemaal op je plek. Je bent afhankelijk van wat anderen daarvan vinden. En het is die afhankelijkheid, een gebrek aan autonomie zou je kunnen zeggen... die me wel part heeft gespeeld. En ik weet dat mensen, als ze van buiten kijken of naar zo'n cv kijken... denken van nou, dat is allemaal wel uh, heel makkelijk en vlot verlopen. Dat is niet de werkelijkheid, althans niet mijn werkelijkheid. En ik heb uh, in, in dit boek ook willen beschrijven dat je... Uh, een beetje voorzichtig moet zijn... met al door die harde en negatieve oordelen over politieke bestuur. Dus het is ook een verdediging van het ambacht. Ik vind dat, met name de laatste jaren... Uh, er zo makkelijk negatief over politieke bestuurders wordt. Zakkenvullers. Ja, zakkenvullers, pluslevers, uh, enzovoort, enzovoort. En het is heel interessant. Mensen weten dat we in een democratie leven... en ze weten dat we dat internationaal daar goed voor staan. En tegelijkertijd, als het over politici en politieke partijen gaat... is het negativisme troef. En ik heb in dit boek ook willen laten zien... dat het een heel ja, mooi... Nou, dat het een heel mooi ambacht is, dat het moeilijk is... dat om die tegengestelde belangen te overstijgen... dat je daar een heleboel vaardigheden voor moet hebben. En ik hoop een klein beetje een bijdrage te leveren... aan een strijd tegen al te makkelijk ja, populisme... tegen mensen die verantwoordelijkheid durven dragen. Ik ga nog even verder met psychologiseren, als ik mag. <laughs> want u beschrijft ook dat het uitgelokt. Heel, ja. ja, u heeft het uitgelokt om dit allemaal op te schrijven. Uh, heel vaak, ja, heb gezegd over dingen waarvan u... functies ook, waarvan u eigenlijk dacht van... Lijkt me niet leuk. U werd Tweede Kamerlid... terwijl u beschrijft dat u die sfeer in zo'n fractie uh, nee. niet fijn vond. Uh, veel concurrentie tussen mensen en zo. U werd staatssecretaris van Sociale Zaken... terwijl uh, u het heel erg naar uw zin had als staatssecretaris van Onderwijs. Toch deed u het steeds. Wat ja. was dat voor rare loyaliteit? Nou, het begint geloof ik met het, be met het besef... Dat, dat in de politiek ben je geen particulier onderneming. Je bent onderdeel van een beweging, van een partij in dit geval. Uh, en je hebt, vind ik, uh, uh, in beginsel ben je personeel. Ben je, ben je een soldaat in een wat groter leger... en er zijn anderen die ook een beetje over jou te zeggen mogen hebben. Maar, dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk burgemeester van Groningen ben geworden... Uh, dat heeft zijn grenzen. Je kunt niet je hele leven lang uh, uh, alleen maar doen... Wat, wat er van je gevraagd wordt. Maar het klinkt bijna als, ik wilde eerst mijn ouders geen verdriet doen... en toen de Partij van de Arbeid niet. Nou ja, ik heb beschreven dat ik, dat ik de, de, het werk op onderwijs... met heel veel verdriet uit mijn handen liet vallen... omdat Wim Kok vond dat ik naar sociale zaken moest. Daar zit wel iets in van uh, mijn waardering... en ook bewondering voor Wim Kok. Maar ook een beetje wat ik naar mijn ouders toe had van... hij heeft het al heel zwaar, hij had het heel zwaar moet ik nou ook nog eigenwijs zijn en, en, en niet uh, hem de gelegenheid geven... om daar de, de eerste man de coach te zijn, want dat was hij. Wim Kok dat... heeft zoveel meegemaakt, ik kan hem niet teleurstellen. Nou, ik heb, hij heeft het zo zwaar dat als ik nu alleen voor mijn eigen geluk... of mijn eigen prioriteiten ga, dat, dat zou niet kloppen. Ja, dat, dat, dat speelt mee. Over Wim Kok gesproken. U was uh, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer... in de tijd van het Paarse kabinet. Zoveel jaar later wordt gezegd... Toen is het eigenlijk misgegaan met de PvdA. De tijd van de privatisering, van de marktwerking... van het afschudden van de ideologische sferen. Is dat ook uw analyse, dat toen de ja, ontworteling van de PvdA begon? In mijn ogen zijn er twee redenen waarom in heel Europa overigens... de sociaal er slecht voor staat. De eerste is dat we 20, 30 jaar na de oorlog... zekerheid hebben kunnen bieden. En dat de omslag naar opnieuw prioriteiten stellen... in de sociale zekerheid... dat onvoldoende is doordacht dat als je dat doet... dat je daar draagvlak voor nodig hebt. En ik, de tweede reden is dat uh, alle politieke partijen... eigenlijk zijn samengevallen met de overheid. Dat ze eigenlijk een deel van de staat zijn geworden. En ze horen bij de burger te staan. En die twee factoren, uh, er komen nieuwe onzekerheden... en daar moet je mensen weer opnieuw zekerheid bieden. Dat is onvoldoende gebeurd. En de tweede, als je als politieke partij... Uh, dit verbindingsfunctie wilt kunnen vervullen... dan moet je bij de burger horen en niet bij de staat. En in, in beide processen hebben in heel Europa... Uh, progressieve partijen het uh, onvoldoende scherp gezien, in mijn ogen. De PvdA hoort in de ogen van veel mensen bij de staat. Ja, er is veel onderzoek waaruit blijkt dat politieke partijen worden gezien. Uh, Kamerleden, volksvertegenwoordigers ministers, ambtenaren als de politiek Den Haag. En de bedoeling is nou juist dat die politieke partijen als het ware de vertegenwoordiging van die bevolking zijn, maar ook op een zodanige manier hun, hun, hun zaken steeds opnieuw voorleggen aan die bevolking dat, dat je niet eens in de vier jaar langs hoeft te komen als burger om te stemmen, maar dat je een wezenlijk deel van die besluitvorming bent. En daar in een Zeg nu maar. Ja, jammer, dat het referendum net wordt afgeschaft. Er zit een onrecht in mijn ogen. Omdat daar nou. Een, het moest verbeterd worden, niet afgeschaft. En ik denk dat een van de lessen van, van die ik uit die 50 jaar trek is. Uh, als je klachten hebt over uh, democratie, dan heb je meer democratie nodig, niet minder. Tot slot, dat land achter de heuvels. Waar ligt het? Nou, in ieder geval daarachter. Uh, het, het, het, het is, denk ik, het land waar, als je jezelf vraagt... hoe wil je dat je kinderen opgroeien? Uh, hoe wil je, als je nou zou kunnen kijken over 20, 30 jaar... hoe de wereld van hem, dan praat je over gelijkberechtiging. Je praat over uh, geen belemmeringen om je te ontwikkelen. En je praat uiteindelijk ook als cultuur en als kennis en als wetenschap... zo belangrijk is, dan moet dat voor iedereen toegankelijk zijn. En zullen we dat land ooit bereiken of nooit? Nee, ik denk dat een wezenskenmerk van een ideaal is... dat je het niet bereikt, maar als je er niet aan vasthoudt... als je dus je er niet door laat leiden... dan kom je er in elk geval niet. Ik vind het een mooi boek. Dank. Jacques Wallach over het land achter de heuvels... politiek als ambacht.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 Micah P. Hansen heet hij. Ja, ongelukkige jeugd gehad. In de, zijn tiende tijd al in de gevangenis gezeten. Drugs, dakloos geweest. Maar goed, het inspireerde hem wel tot mooie muziek zoals dit nummer. We Embraced. Morgen wordt het 200-jarig jubileum gevierd van het NAP. Nou, iedereen kent het NAP en niemand weet wat het is... en waar die letters voor staan. En daarom ben ik erg blij met de komst naar de studio van Petra van Dam... hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja. Welkom. Dank u. Uh, ja, Laten we beginnen met die letters. Want AP, dat weet heel Nederland. Amsterdam Spijl namelijk. Maar die N, staat dat nou voor nieuw, voor nationaal... Of voor Nederlands? Of voor normaal. Voor normaal. Voor normaal. In de zin van genormaliseerd. Dus er was al een Amsterdam-spel. En aan het eind van de 19e eeuw ontdekten de landmeters van Rijkswaterstaat... dat er wat foutjes zaten in de berekeningen... Toen werd de eerste grote nauwkeurigheidswaterpassing uitgevoerd met hele nieuwe instrumenten. En toen hebben ze het dus een beetje aangepast. Toen werd het dus genormaliseerd en dat is zo gebleven. NAP. Het zou natuurlijk veel mooier zijn als het gewoon Nederlands AP was, maar dan krijg je een Nederlands Amsterdamspel. Dat kan natuurlijk niet. Dat is raar. Nee, dan moet je Amsterdamse witte dus uithalen. Ja, dan zou je zo moeten zeggen: Nederlandspel. En zo heb je dat in Japan ook: Japanspel. Ja. Maar ja, deze bestond al. Die is veel ouder. En waarom is het zo belangrijk om Amsterdam erin te noemen? Uh, nou, dat is eigenlijk historisch gegroeid. Het is in Amsterdam ontstaan. In uh, 1683 vond de burgemeester van Amsterdam, Johannes Hudde... het belangrijk uh, om nou, voor eens en voor altijd... het nulpunt voor Amsterdam in te stellen, dat werd het. En uh, dat deed hij door een jaar lang uh, het water van het ei te meten... de waterstand, en toen nam hij het gemiddelde van... Uh, het zomervloedpeil, en dat werd het nulpijl. En dat is later dus in heel Nederland overgenomen. Waarom is het eigenlijk belangrijk om het nulpijl te kennen? Als je hoogte wilt meten, dan moet je een nul hebben... want je moet weten of iets drie meter boven nul is... of één meter onder nul. En het is vooral belangrijk als je twee dingen wilt vergelijken. Dus hoogtes op twee plekken met elkaar wilt vergelijken... dan moet je een soort gemeenschappelijke basis hebben... ten opzichte waarvan je kunt meten. En dat is het nulpijl. Dat is het NAP. Wat wordt er morgen precies gevierd? Um, 200 jaar NAP, dus op, precies 200 jaar geleden... op 18 februari 2008. Oh, sorry. 1800, 18 februari 2018 natuurlijk. He, allemaal 18's achter elkaar. Toen heeft uh, koning Willem I een koninklijk besluit uitgevaardigd... zoals hij dat over heel veel dingen deed... En daarmee heeft hij gezegd, nu is het afgelopen het Amsterdamspel wordt nu overgenomen voor het beheer van de grote rivieren. Want dat, dat was heel hard nodig in die tijd. Die grote rivieren die overstroomden de hele tijd. En dus daar moesten enorme werken uitgevoerd worden. Mondingen verlegd, verbindingen gegraven, bochten afgesneden. Nou, Het was gigantisch wat ze in de 19e eeuw gedaan hebben. En uh, daar moest dus een goed maatstelsel voor zijn voor de hoogte, de hoogte van het water, hoogte van de dijken, hoogte van de diepte van de, van de rivier. En dat heeft hij toen ingesteld. En hij wilde zelf ook kanalen laten graven. Heeft hij hij gedaan... had veel met water, hè, koning Willem ja, in. Hij deed heel veel in infrastructuur. Hele beroemde kanalen. Het Noord-Hollands kanaal, de Zuid-Willemsvaart. dus is allemaal uit zijn tijd. Hoe was het voor die tijd dan in de, in de rest van het land? Had je ook nog een uh, normaal Utrechtspel Of een normaal uh, ja, Nijmeegspel? Ieder... Ja. Iedere regio had zijn eigen pijl. Dus beroemde pijlen zijn het Friese zomerpijl, het Delftslands het Rijnlandspijl. Uh, nou, ieder waterschap had zijn eigen pijl, maar heel veel steden hadden ook nog een eigen pijl. Het was vanuit ons perspectief gezien een zootje, maar zij hadden daar natuurlijk niet zo'n last van. Want het is die tijd waarin ook iedereen zijn eigen urenstelsel had. Hè? Iedere stad had een oh, echt? eigen tijd. Ja. Hoeveel -ho -ho -ho tijdsverschil was er dan? Nou, niet zoveel. Maar op een gegeven moment kreeg je de spoorwegen. En dat was heel lastig als je dan ergens vroeger aankwam dan je vertrok. Dus toen is dat allemaal genormaliseerd. En dat is dus ook voor de hoogtemeting gedaan. En ook voor het geldstelsel en voor het meten en voor van alles en nog wat. Eigenlijk zijn we pas sinds koning Willem I een, een echt land. Nou ja, we zijn natuurlijk toen begonnen met een nationale staat, hè, zo rond 1813. En al die normaliseringen komen eigenlijk uit Frankrijk, om eerlijk te zijn. Dat komt een beetje uit Napoleon. Napoleon. Ja, en daarachter het grote. Maar dat hoeft niemand te weten. Nee, dat, dat houden we geheim. Dat houden we geheim. We doen net ervoor dat zelf ontdacht hebben. Rijkswaterstaat is ook uh, erg trots op de gebeurtenissen morgen. Ze noemen het NAP een Nederlandse uitvinding van wereldformaat. Ja, dat is dat klinkt, overdreven? Klinkt heel mooi, hè? Maar ja, als wetenschappelijk historicus mag ik dat natuurlijk een beetje nuanceren. Kijk, ieder land doet daar een hoogtemeting. En alle westerse landen hadden hun eigen nulpeil. Dus Oost-Europa had de Oostzee. En zuidelijke landen van Europa hadden de Middellandse Zee. Maar um, wat aan Nederland zo bijzonder was... dat hier de hoogtemeting op heel hoog niveau stond. Door de ontwikkeling ook van de techniek... maar ook door de ontwikkeling van de wiskunde. Wij hadden hele grote wiskundige eind van de 19e eeuw. Misschien weet je dat bijvoorbeeld aan het begin van de 20e eeuw... al de hele beroemde sterrenkundigen hadden. Dat zijn ook wiskundigen, dus die kregen ook Nobelprijzen en zo. Dus mm -hmm. we waren er hartstikke goed in. En wij konden dus ongelooflijk nauwkeurig hoogte meten. En het hele systeem van die hoogtemeting... plus die instrumenten en de hele organisatie die hoort... die hebben we geëxporteerd. Om te beginnen naar Japan, maar later ook naar Indonesië natuurlijk. En in Afrika zijn er grote projecten geweest onder de FAO en zo. Dus wij waren daar beroemd voor. De Duitsers kennen ook nog steeds het woord pijl. Ja, uh, zij hebben het Amsterdamspeil uh, overgenomen in uh, 1876. Zij gingen toen de spoorwegen bouwen van Duitsland... en die moesten op een gegeven moment ook de grens over... dus daar moesten die hoogtennetwerken aan elkaar gekoppeld worden. Dus het is natuurlijk heel vervelend als zo'n trein de grens overgaat. Hij moet ineens 20 centimeter omhoog... omdat de hoogtes niet goed afgestemd zijn. Dus uh, toen zijn ze begonnen met koppelen... Duitsland is dus aan, uh, aan het Amsterdamspeil gekoppeld. Het normaal Nul ging dat heten. En eh, dat is, heeft zich later over heel Europa uitgebreid. Dus in 1955 is er een Europees hoogtenetwerk opgericht. En in 2007 is aan de Europese Commissie voorgesteld om dat amsterdam -spel, dus als basis van dat Europees hoogtenetwerk, over te nemen. Nou, best een exportproduct dan. Ja. Niet iedereen weet het, maar in Nederland is vergeven van de zogenaamde pijlmerken. Ja. Wat zijn dat? En waar zijn ze? Waar staan ze? Nou ja, het, het zijn van die, van die latachtige dingen, met blauw met witte streepjes erop... en dan staat er ergens NAP, dat is dan een nul. En die staan uh, overal in het water, dus bij sluizen... aan de voor- en achterkant van de sluis, bij alle molens, bij alle gemalen... en dan nog om een heleboel andere plekken zomaar langs de rivier. Of iedereen die even wil weten hoe hoog het water staat... die moet zo'n pijlschaal erin zetten. En wat heb je er dan? Nou, dan zie je dus hoe hoog het water is. En als er dan bijvoorbeeld eh, stiekem aan het aan kruipen is. en het wordt steeds erger. dan kun je je afvragen of er ergens iets mis is gegaan. of er een sluis te lang open staat. of een dam doorgebroken is. of zoiets. Het gebeurt niet zo vaak in Nederland hoor, dat er dammen doorbreken. Maar gezet... Als het gebeurt, is het heel vervelend. Het is wel heel vervelend, hè? Dan liggen al die schepen bijvoorbeeld ineens op hun zijkant. Hoe ziet de toekomst van dat NAP eruit? Vindt er veel innovatie plaats? Vindt er modernisering plaats? Het NAP als zodanig is een afspraak tussen mensen, dus daar kan helemaal niets aan veranderen. Dat is in de 17e eeuw vastgesteld en dat blijkt, blijft in principe voor de eeuwigheid gewoon uh, hetzelfde. Maar wat natuurlijk belangrijk is bij het NAP, wat kun je daarmee? En wat je er onder andere mee kunt, is zeespiegelreizing meten. En die stijgt? En die stijgt. Die stijgt sinds uh, eind 19e eeuw wel uh, ruim 20 centimeter. Toen is namelijk die precieze hoogtemeting begonnen, zo rond 1880. Dus voor die periode hebben we het echt heel precies. En die stijging daarvoor, dat is wat minder precies te meten. Want dan had je nog niet echt zo'n heel goed NAP. Maar ik bedoel ook, zit er innovatie in hoe er gemeten wordt? Oh je, Ja, natuurlijk de technologieën. Er zijn nu geweldig precieze waterpasinstrumenten... In de eind 19e eeuw is er ook een revolutie in geweest. Daarom kon men steeds nauwkeuriger gaan meten. Maar inmiddels zijn dat een soort computers geworden. Dat zijn die dingen die zo op drie van die poten staan... waarmee ze dan op straat land meten. En niet alleen dat ding van binnen is een soort van computer. Maar de baak, daar moet altijd een mannetje bij staan... met een andere lat waar dan de cijfertjes op staan. En je kijkt dus door het waterpasinstrument via de horizontale vizierlijn naar de baak. En die baak waar vroeger gewoon cijfertjes op staan... dat is nu gewoon één grote barcode geworden. Net als bij de supermarkt. Dus die wat waterpas-instrument doet klik en heeft hij die, die barcode gelezen... en heeft hij het al meteen naar de computerdeur gestuurd. En die ingenieur die erachter staat, die landmeter... die hoeft eigenlijk bijna niks meer te doen. Dus daar, daar is wel een ambacht aan het verloren gaan. Ja, dat vind ik natuurlijk wel jammer als historicus, maar ja. Het is ook wel fijn dat het steeds nauwkeuriger wordt en handiger en zo. Nou, dankzij dit gesprek zal ik nooit meer vergeten... dat NAP normaal Amsterdams spel betekent... U gaat maandag nog een uh, toelichting geven op een symposium. En dan verschijnt ook uw boek van Amsterdam Spijl naar Europees referentievlak. Petra van Dam. Dank u wel. Amsterdam en everything after all. Een reizende tentoonstelling over concentratiekamp Auschwitz... opende in december zijn deuren in Madrid... en gaat de komende jaren de hele wereld over, althans Europa en Noord-Amerika. De samensteller van de expositie is Robert-Jan van Pelt, Nederlander... woont in Canada, werkt daar ook, maar is even hier en vanavond hier te gast. En dat vinden we erg fijn, meneer van Pelt. Okay. Waarom is een reizende tentoonstelling nodig? Je, je kunt toch ook naar Polen gaan? Nou, de reizende tentoonstelling is het initiatief van, uh, van een Spanjaard... meneer Luis Ferreiro, die mij in uh, 2014 heeft, uh, een e-mail heeft geschreven. En die had dat idee. En ik had er nooit zelf over nagedacht. En toen hebben we gesproken. Toen dacht ik, nou, dat is wel een goed idee. Um, als ze naar Auschwitz gaat, een heleboel, twee miljoen mensen per jaar... die gaan nu uh, naar Auschwitz toe dan krijg je een hele, een hele specifieke ervaring. Die ervaring is gebaseerd op het feit dat je in de authentieke plaats bent. Dat ja. je daar die ruïnes ziet. Ja. Maar uh, het is heel moeilijk in die plaats een verhaal te vertellen... dat ook andere aspecten... Uh, van, van de Tweede Wereldoorlog en van wat we de Holocaust noemen, uh, in, in dat verhaal trekt. En dat kan in zo'n dus, reizende tentoonstelling wel? Ja, en, en, en ook je bent natuurlijk een hele geconcentreerde ruimte. Hè. We hebben 25 kamers in een geruimte van 2500 vierkante meter op het ogenblik. En wij kunnen natuurlijk, ja, die, die, die, die, we kunnen natuurlijk die ervaring kunnen we orchestreren van de, van de bezoeker. In Auschwitz dan ben je op, op één plaats. En dat is een heel indrukwekkende plaats. Dat wil zeggen dat je in de tentoonstelling van het menselijke haar bent. Hè? Ja. Maar er zijn er ook tienduizend andere mensen om je heen. Het is heel druk. Het is een hele kleine ruimte. Ja. En dan de volgende plaats waar je dan iets heel bijzonders kan zien. En wat dan ook uitgelegd zal worden aan jou. Dat is dan half uur later. He, dus dus je hebt, omdat het zo'n ongelooflijk groot terrein is... wordt het heel moeilijk om, laten we zeggen... als je nou één mensen een, een bepaald idee gegeven heeft... om dan het volgende idee aan hun te geven in de volgende twee, drie minuten of zo. En dat kan je natuurlijk in de tentoonstelling, ja, dat is een soort choreografie heb je daar, dat kan je vrij makkelijk... zit sneller op elkaar, zeg maar. Ja. We willen dat mensen daar rond tweeënhalf uur in die tentoonstelling zijn, daar hebben we dat op ontworpen. We hebben een audiotour die ons ook daarbij helpt. Nou, Er zijn mensen die daar voor zes uur zijn, maar dat is wel moeilijk voor ons, als ze zo lang er blijven hangen. Maar, en we hebben een idee van wat we die mensen willen tonen. Hoe wordt dat verhaal verteld? Wat voor voorwerpen zijn er? Wat is er te zien? Nou, We beginnen met het idee van waar is Auschwitz? Hè? Want Auschwitz is zo'n metafoor geworden... dat mensen vergeten dat het een echte plaats is. En we beginnen met een grote kaart. We hebben buiten we hebben een, een, een goederenwagen van de staan. Er is een plaatsje in de stad Auschwitz. Ja. Het ligt in Polen. En dat ligt in Polen. Dat heet Auschwitzim voor de, voor de Polen. Auschwitzum voor de Joden en Auschwitz voor de Duitsers. Dat zijn drie hele oude namen. En we gaan van die drie oude namen... gaan we ook over die drie bevolkingsgroepen praten... die daar met elkaar hebben geleefd. En dan, dus we laten zien... dat deze plaats is een plaats geweest... van het samenleven van mensen die verschillend waren. Maar wat voor objecten moet je je voorstellen? Dus, nou ja, ik ben daar geweest in Auschwitz zelf. En, ja, Koffers maken, indruk, haren maken, indruk... We nou, beginnen, met, met, beginnen met een model van de synagoge die daar was. Die is afgebroken door de Duitsers in 1940... En met objecten uit die synagogen die opgegraven zijn in het jaar 2000. Dan hebben we een Talmud en een Mishnah... van een van de vele kleine synagoges, Stubels, die daar in Auschwitz zijn geweest. Dat is een heel belangrijk centrum, belangrijk centrum van het chassidisme geweest in Polen. We Joods dan, uh, mystieke denken. Ja, van de mystiek, Joods mystieke denken. Maar we laten ook zien... Uh, de geschiedenis van het station, de geschiedenis van die... Van die van, van de, van de, het was een heel belangrijk station in de, voor de Eerste Wereldoorlog. Op, op, op, tussen Wenen en Lviv, dat waren twee belangrijke steden in, in, in, in, in oost Hongarije en Auschwitz was een heel belang, belangrijk knooppunt. Daarom zijn later ook die, die deportatiestreinen daar gekomen. En we laten zien hoe die mensen daar dan daar leefden... tot de Eerste Wereldoorlog. En dan, dan, dan praten we over die enorme verwoestende werking in Europa van de, van de Eerste Wereldoorlog. Hoe eigenlijk dat hele... Ja, dat is niet altijd makkelijk geweest... voor mensen met elkaar hebben samengeleefd... in die grote rijken zoals oostenrijk Hongarije, Rusland... En, en, ja. en, en, en, en, en Duitsland ze ook. Ze hadden hun Polen probleem... maar toch mensen wisten hoe ze dat konden doen... zonder elkaar te vermoorden. En dan is die radicalisatie van de Eerste Wereldoorlog... laten we zien... en de, hoe die radica radicalisatie van de Eerste Wereldoorlog... wordt vastgehouden eigenlijk door de nazi-partij... na de oorlog. Ja. Na de Eerste Wereldoorlog. En dan eh, laten we zien hoe die Duitse staat dan na 1933... een staat wordt waar, eh, waar de zelfdefinitie van de Duitse staat... het verwijderen van mensen die niet passen zijn. Dat zijn dus communisten, joden, joden Trinti, scheuners en zo. En dan, uh, dan is natuurlijk een oplossing van dat verwijderen zijn de kampen. Dus natuurlijk de Joden kunnen, mogen ook wel weggaan voor de oorlog. Maar die kampen worden belangrijk om, om die niet welkome mensen dan op te sluiten. En dan krijg je het bezetting van Polen en dan wordt dat kamp eh, Auschwitz gemaakt... op het model van de oudere concentratiekampen in Duitsland. Maar het grote verschil is... dat in die oudere concentratiekampen... zaten Duitse gevangenen over het algemeen. En nu zijn het Poolse gevangenen en dat zijn de mensen, Dus het wordt een veel gewelddadiger kamp. En dan laten we zien hoe dat kamp zich ontwikkelt. Ook als een soort ja, industrie. He, dat heeft een aantal, het heeft een aantal taken. Ze dus verdienen geld door het misbruiken, het slavenarbeid van de, van, van, van, van de inmates, van de krijggevangenen... maar ook het doden, het, het, het, doden het, het kapotschieten van mensen... wordt een van hun taken. Een van de manieren waarop ze geld verdienen. Hoe bent u zelf aan uw fascinatie hiervoor gekomen? gekomen? U bent architectuurhistoricus van de oorsprong... maar Eigenlijk voortdurend met uitfiets bezig. Ja, nou, ik heb een, een, een auto van mij is nou iets vermoord. En dus de eerste keer dat ik daar gekomen ben, is om kaddisch te zeggen voor hem. Dat is een vrij bekende kunstenaar voor de oorlog. Zijn naam was Het Joodse Dodig Bed. Ja, ja, het, het Joodse Dodegebed. En dat is Robert Hanf. En uh, Bob Hanf, uh, was een, een muzikus en, en ook een, een, een beeldend kunstenaar. Die is er in 1944 vermoord. En ik ben na de eerste na de oorlog in mijn familie geboren. En hij heeft een hele grote invloed postuum op mij gehad. En toen heb ik een dissertatie in Leiden geschreven... over de kosmische speculaties van de Tempel van Salomo. Daar heb ik in 1984 een verdediging gehad aan de academie. En toen heeft een van de hoogleraren mij gevraagd... tijdens die, die verdediging... Ja, de, de Tempel van Salomo van Jeruzalem is een heel belangrijk gebouw geweest. Veel speculaties over... bij de hele geschiedenis van het christendom zijn speculaties over... is er enig gebouw... In de, deze eeuw, dat was de 20ste eeuw, die zo een mogelijke schaduw op onze toekomst kan gooien. En toen heb ik gezegd, zonder dat te weten, dat moet het crematorium in Auschwitz geweest zijn. Ik wist niet of er één of vier waren. Ik wist niets van Auschwitz af, behalve dat het, dat het, dat het de wereld had veranderd en dat architecten daarbij betrokken waren geweest. Uh -huh. En toen kwam ik uit, die, uit, uit het academiegebouw, en toen dacht ik, nou, wat, ik weet eigenlijk helemaal niets van, van, van, dat, van dat kamp. Is dit een soort levenstaak voor u geworden? Ja, absoluut. Ja, dat is natuurlijk, je bent natuurlijk. Kijk eens, ik zeg altijd tegen mijn studenten: wees heel voorzichtig wat je kiest om je in te specialiseren of wat je, wat je, waar je aan gaat werken. Want het kan zijn dat dat het laatste is wat je doet in je leven. Dat doe je voor de volgende 40, 50 jaar. En... De tentoonstelling is nu in Madrid. Wat, wat hoopt u dat bezoekers ja, daarvan leren? Nou, eh, dat hangt een beetje van het land af. Kijk, in Spanje weet men natuurlijk niets van de holocaust. Men weet niets van de joden. Dat is, we hebben dat ook op het Spaanse publiek... hebben we deze tentoonstelling gehad. Kijk eens, voor mij is het allerbelangrijkste... dat ik... Eh, we hebben nu al 200.000 mensen... in die tentoonstellingen twee maanden gehad. En wat ik heb gezien is dat er... Mensen door die tentoonstelling gaan zonder op een iPhone te kijken. Zonder uh, volkomen geconcentreerd te zijn op een heel moeilijk verhaal. Maakt Dit is druk. het allermoeilijkste verhaal. En dat ik, dat ik zie dat mensen. Kijk eens, overal zie je natuurlijk mensen. Ze appen en ze teksten en dat soort zaken. Dat mensen. Dat ze bereid willen zijn om dit verhaal uh, in zich te nemen. zonder, uh, zonder verstrooid te zijn. Mm. Uh, dat is voor mij heel belangrijk. En, en, het, en het, we hebben het allerbelangrijkste object wat we hebben. is een heel klein object. Uh, maar uh, de Poolse ambassadeur. die barst in tranen uit. toen ze dat zag. Uh, mijn vader was er. Die, die, die, die op de dag van de opening. die ook. is uh, een schoen. met een sok erin. Met een klein kinderschoentje. En daar zit de sok nog in. En die ah. komt uit de kleedkamer van de, voor de gastkamer. En als je dat ziet, dan hoef je ook niets meer uitgelegd te krijgen. Ik ga kijken als ik in Madrid ben. Dank u wel, Robert-Jan van Pelt. Dit was de dag. Morgen zit hier Mieke van der Wey. Straks BNN Vara. Ik wens u een goede zondag. En een laatste glas in steen.